Het Jazzpodium Podium Gohlen presenteert de Wall wing Twenties. Terug in de tijd. Op 19 november met de Andors Jazzband. De <middels> Warwing Twenties. In cultureel centrum Jan van Besouw. Meer informatie via info.nl